Vooral negens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat opnieuw proberen om motorclub Hells Angels te laten verbieden. Gisteren is een verzoek daarvoor ingediend bij de rechtbank. Volgens het OM behoren de Hells Angels tot de motorclubs waarvan bekend is dat die veel handelen in strijd met de openbare orde. Zo cultiveert de motorclub een gewelddadig imago dat wordt gebruikt voor afpersing en intimidatie. Jaren geleden ving het OM bot bij de rechter. Toen probeerde het OM lokale afdelingen te laten verbieden. Nu richt het OM zich op de landelijke organisatie van de Hells Angels. De schiet- en steekpartij in Luik wordt door de Belgische justitie behandeld als een terroristische daad. De manier van handelen van de dader lijkt volgens het federaal pakket op een videooproep van IS, waarin wordt gevraagd om agenten met messen aan te vallen en hun wapens te stelen. Verder riep hij Allahu Akbar en had hij contact gehad met geradicaliseerde personen. Eerder vandaag werd bekend dat de dader kort voor zijn aanval waarschijnlijk nog een man heeft vermoord. Rotterdam onderzoekt of mensen die verward zijn direct van het gasnet kunnen worden afgekoppeld. Reden is dat het aantal incidenten met gas of open vuur nog steeds stijgt. Alleen al in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waren er sinds begin vorig jaar zo'n 3600 incidenten. Twee daarvan leiden tot veel onrust. De gemeente Rotterdam vindt ook dat er nog beter moet worden samengewerkt met de hulpdiensten en woningcorporaties om mogelijke gevaarlijke situaties sneller op te sporen. Hamas zegt een wapenstilstand te hebben gesloten met Israël. Volgens de radicale islamitische beweging is er een akkoord over terugkeer naar de afspraken uit 2014, toen de partijen een bestand overeenkwamen. Israël bevestigt dit niet, maar zegt wel dat het nu rustig is aan de grens na een dag van zware beschietingen over en weer. Het weer, eerst zon, vanmiddag ontstaan stapelwolken... en is er kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en veel regen. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen weinig verandering, zon met in de middag plaatselijk stevige regen... en onweersbuien, en het blijft warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Kijk, dit is een kleedje. Dat maak ik voor Anna. Ja. Het wordt een aardigheidje voor een verjaardag. Ja, ik doe er nog wel een reale fles reukwater bij, hoor, want anders zou het een schamel wezen.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 This one Manny Kravitz! Nieuwe release en het heet Low! En daarvoor natuurlijk die legendarische conferentie van Wim Zonneveld. Opa! Opa. Opa. Dank <tied> je, nou, daar gaan we zo'n door het met de cultuur. Ja. Tim Zonneveld herleeft. Ja. Maar. Maar. We gaan ja, nu eens wat anders doen. Kom op met die cultuur. Ja. We beginnen eens even rustig aan voor de kleintjes. Een Dikkie Dik pop-up stoor bij Hadevries boeken aan uh, de Gedente Oude Gracht in Haarlem. Dikkie Dik bestaat namelijk 40 jaar. En dat wordt gevierd bij Hadevries boeken... Van 8 tot, uh, mei tot en met 5 juni staat er een speciale pop-up stoort in de boekhandel. Dat wie kent Dikkie Dik niet? Al 40 jaar lang beleeft hij samen met zijn vriendjes allerlei spannende en grappige avonturen in en rond het huis. Als feestelijke afsluiting wordt op zondag 3 juni om 3 uur de muzikale voorstelling Dikkie Dik en de taart gegeven in de boekhandel. Kleuters, kleuters en hun ouders zijn van harte welkom... bij deze sfeervolle interactieve voorstelling met nieuwe originele liedjes. Je kunt deze middag ook kennis maken met de echte Dikkie Dik. Nou, dan gaan we weer snel naar buiten, want we kunnen ook naar een schaapsgeerdag. Uh, waar is dat? In het bezoekcentrum de Kennemerduinen aan de Zeeweg 12 in Overveen. Herderin Regina en de schapen van de Kennemer Schaapskudde zijn zondag 3 juni samen met de herdershonden bij het bezoekcentrum, want het is tijd om de schapen te scheren. De scherder laat zien hoe hij dat doet en vertelt erover. Je kunt zien hoe wol wordt gekaard, gesponnen en gevuld. De GGD geeft informatie over teken... en imker Abdennoot verkoopt zijn streekhoning en vertelt over de honingbij. Deze dag is gratis toegankelijk. Let op, honden zijn niet toegestaan bij deze activiteit en in dit gedeelte van het Nationaal Park. Bij regen kan het schapenscheren helaas niet doorgaan. En dat wordt via Facebook en uh, hun website wordt dat bekendgemaakt. Zondag 3 juni van 10 tot 4 uur. Dan Vokosa zingt buitengewoon Brugner. Brukner. En waar gebeurt het dan in de kathedrale Basiliek Sint-Bavo aan de Leidse Vaart 146 in Haarlem. Nou, dat gebouw is natuurlijk niet te missen. Ongehoord werk voor dubbelkoor en blazersensemble Eigenlijk zou je dit concert in de open lucht moeten horen Anton Bruckner schreef de eh, mis, eh, mis in E-klein Namelijk voor dubbelstemmig koor en blazersensemble Omdat de kathedraal in Linz nog niet af was De constructie stond wel En dat vond de bischop ook al een feestje waard Het was en is een prachtig werk Romantisch en geometrisch tegelijkertijd Muziek met een oude ziel door de, aparte wordt, uh, met, uh, nee, door de aparte bezetting wordt het maar weinig uitgevoerd. Kamerkoor Focasa doet het wel. Samen met Blazers en het conservatorium. En om daar weer overheen te komen is verkozen dit keer uitgebreid met 16 zangers. Wanneer? Zaterdag 2 juni van 3 tot 5 uur. Tot voorlopig even de laatste. Four drags and a funeral, funeral. In de toneelschuur aan de Lange Begijnstraat in Haarlem. Uh, de theatervoorstelling Four Drags and a Funeral wordt uh, uh, door Productiehuis De Verbinding... is een razendsnelle komedie over familie, liefde, loyaliteit en bingo. Vier Amsterdamse drag queens reizen af naar het Zeeuwse Biggenkerken. Het vijfde lid van hun theatergroep is onverwacht overleden... en de vier komen een belofte inlossen. Hij gaat niet als gereformeerde man, maar als de bingo-keizerin van Amsterdam het graf in. Dat ze daarvoor de nacht voor de begrafenis moeten inbreken in de dorpskerk... is een kleine barrière die met hysterisch gemak wordt genomen. Wat in Amsterdam nog een briljant idee leek, blijkt, blijkt de plek toch niet zo eenvoudig. Zeker wanneer de moeder van de overledene de kerk binnenwandelt. Vrijdag 1 en 2 juni om 8 uur. En dat was hem even. Ja! Zijn boek geslopen of zijn mandje ingekropen. Is hij met zijn vriendjes spelen? Nee, hij zal zich niet vervelen. Schifters. Met Sweet van mijn Sweet en daarvoor natuurlijk het nieuwe Dikkie lied. Yeah. Ja, actueel hoor, hè? Ja, natuurlijk. En we gaan nog even ik door zocht. Doorgeven. Ik zocht eigenlijk iets anders, maar oh. uh, dat kon ik zo gauw niet vinden. Maar dat vond ik ook wel leuk. Maar dat was niet zozeer voor de kleintjes. Oh, nou dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Oh, nou, ik zal kijken of ik het nog kan vinden. Voor ja, dat is goed. Maar we gaan nog even door, begrijp ik, met cultuur... Dan gaan we Tuurlijk. nog even naar het slotfeest van de stripdagen in Haarlem in de toneelschuur. Hoor ik mezelf bijna niet meer? Nee, ja, ik zet ernaar. Oh, vandaar. Dom, hè? Ja, nou. nou wat... maakt niet uit. Misschien weer ah, ah, zat. Ja. <laughs> uh, ook de 14e editie van het grootste stripfestival van Noord-Europa wordt afgesloten met een spectaculair slotfeest. De sprintshots zijn weer van de partij... maar ook de nodige monsters... want het is tenslotte niet voor niets het jaar van Frankenstein. Zaterdag 2 juni om 8 uur in de toneelschuur in Haarlem. Dan nog even naar uh, een jam-sessie... Uh, café Hart in Haarlem aan de Kleine Houtweg 18. Voor goede live muziek en openbare jam-sessies... kun je op de donderdagavond terecht in het Zweervallen Hartcafé. Café. Vanaf half negen barst daar vrijwel wekelijks los en kunnen liefhebbers van jazz, blues, pop en singer-songwriters... luisteren onder het genot van een drankje en meespelen. En de toegang is dan gratis. De plek voor jong talent en ervaren muzici. In samenwerking met verschillende partners is een afwisselend programma tot stand gekomen... dat uh, tot aan de zomervakantie het Hartcafé van live muziek voorziet. Hart zet zich in voor talentontwikkeling en het opdoen van podiumervaring... Daarom wordt er elke avond door alle partners de kans geboden aan jong talent en ervaren muzici om speelervaring op te doen of te jammen met de professionele muzici. Uh, dat is dus elke uh, twee weken op donderdag uh, tot en met 28 juni in Café Hart en de Kleine Houtweg in Haarlem. Nog even naar de Stadsschouwburg in Velze Cabaret, want daar speelt uh, stand-up comedian Martijn Koning. Hilarisch, absurd en bovenop de actualiteit. Een microfoon, een kruk en wat glazen water. Meer heeft Martijn Koning niet nodig om anderhalf uur los te gaan... in het stand-up comedy, uh, comedy stijl Hij combineert rake one-liners... met een buitengewoon fantasierijke kijk op de werkelijkheid. Razendsnel manoeuvreert Koning door de wereld in zijn hoofd... die afwisselen, pijnlijk, herkenbaar en totaal absurd is... maar altijd onweerstaanbaar geestig. Een rode lijn? Daar doet hij niet aan. Met zijn nieuwe show heeft hij maar één doel. Ons keihard laten lachen. En dan gaan we straks nog wat doen, denk ik. Het zou zo maar kunnen. Ja, toch? Een beetje verdelen. Ondertussen zoekt... Uh, Ruud nog een bijpassend muziekje. broad highway somewhere When the music from the carol seemed to hurl your heart out there Past the scientific darkness Past the fireflies that float To an angel bending down to wrap you in his warmest coat ask, what am I not doing? He says your voice cannot come in. But in time, you will move mountains. It will come through your hands. Still you argue for case Like you wouldn't know a burning bush if it blew up in your face Yeah, we scheme about the future And we dream about the past When just a simple reaching out might build a bridge that lasts And you ask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 Worlds apart, there's a healing touch to find you on that broad highway somewhere to lift you high as music flying through the angel's hair. So don't ask what you are not doing because your voice. will come Don Henley. Kent ook van de Eagles natuurlijk. En Through Your Hands, Through Your Hands. Netjes spreken, Jansen. Goed zo, Through Your Hands en Don Henley. Prachtig liedje. We gaan verder met... Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ron Gijssen. Ja, een fietser is uh, gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een scooter op de Duinlusweg in Overveen. Het ongeluk gebeurde rond half vier ter hoogte van het kraantje lek. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het slachtoffer is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De twee opzittenden van de scooter bleven ongedeerd. Een man is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in Haarlem. Hij werd geschept door een auto toen hij de Boerhavenlaan overstak. Het slachtoffer wilde de Boerhavelaan oversteken richting het ziekenhuis... toen een oudere automobiliste niet meer op tijd kon remmen en hem aanreed. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De man is gisteravond mishandeld in Velsen-Broek. Hij werd door een voorbijganger gewond aangetroffen in een bushokje aan de Velsebroek eh, dreef. De politie kreeg rond kwart over tien s'avonds een melding binnen van de, van de mishandeling. Het slachtoffer had bloed op zijn gezicht... Volgens een getuigen waren zijn tanden uit zijn mond geslagen. Het is niet duidelijk waar de, mishand... waar de mishandeling heeft plaatsgevonden... meldt een woordvoerder van de politie. De man kon ook geen signalement geven van de dader. Ook wist hij niet waar de dader naartoe is gevlucht. De politie doet hierna onderzoek. Getuigen kunnen mensen met tips... Uh, of mensen met tips worden verzocht contact op te nemen... met de politie via 0900 8844. Dan anders. Een bouw van het grote outletcentrum in Halfweg gaat nog voor de zomervakantie van start. Door een uitspraak van de rechter over de bezwaren tegen de nieuwbouw... kan het eerste paal van Amsterdam de Staal Outlets snel geslagen worden. In juli wordt de eerste paal geslagen, meldde uh, hij verheugd. Van Haafde, de, de wethouder, verwacht dat het outletcentrum langs de N200 medio 2020 de deuren zal openen. Het outletcentrum beslaat zo'n 19.000 vierkante meter en bestaat uit ongeveer 100 winkels. Dan nog, naar aanleiding van de e-mailactie van de inwoner van Zandvoort, heeft een tankstation aan de boulevard aangegeven dat men het verloerende bouw gaat uh, opknappen. Het bedrijf wil ook niet dat binnen de rijdende toeristen terechtkomen in een aflevering van The Walking Dead. Dan nog een nagekomen bericht. De politie heeft een man die met een mes liep te zwaaien aangehouden bij basisschool de Dreefschool in Haarlem. Omstanders hadden het mes al afgepakt voordat de man werd aangehouden. Er zou een conflict hebben plaatsgevonden, meldt de politie. Wat het conflict was, is nog niet duidelijk. De man werd aangehouden op een fietspad in de buurt van de Dreefschool. Volgens de politie staat het voorval los van de basisschool. Waarom de man met een mes liep te zwaaien is nog niet duidelijk en de politie doet onderzoek. Tot zover het nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, de zon schijnt vandaag weer flink. Maar vanmiddag vanaf een uur of drie neemt de kans op buien weer toe. En daarbij kan het ook weer tot onweer komen. Zwaar weer wordt er overigens niet verwacht. De wind waait zwak uit... uit, uit, uit Eénlopende lopende richtingen, moeilijk woord. En de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 24 en 26 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft al vrij snel weer droog en het koelt af naar 16 graden. Morgen, morgen een herhaling van zetten. In de ochtend schijnt geregeld de zon. Maar in de middag komt het weer tot buien en daarbij is er ook weer kans op onweer. De temperatuur stijgt naar 24 tot 25 graden. Na morgen verandert er niet zo gek veel. De zon schijnt geregeld, maar er komt ook tot enkele buien. De temperatuur is met 21 tot 23 graden erg aangenaam voor de eerste dag van juli. En dat was het weer. Dat was het weer. Zie het en zand voort. Het liedje van de Op zie je wel for In twilight glow I see blue eyes cry in the rain When Goodbye and part. I knew we'd never meet. I'll remember heel. was even een rustpuntje. Ja, was even een klein rustpuntje. Ik zat weer wat anders te doen. Dat moet je ook nooit doen als je radioprogramma. maar moet je niet op je telefoon zitten kijken. jij bent multifunctioneel. Ja, dat lijkt. Daar ben ik te laat. Goed. Dit was Willy Nelson dus. En dat nummer heette Blue Eyes Crying in the Rain. Droevig hoor, dan. Ja, af en toe vind ik dat gewoon lekker. Maar je hebt geen blauwe ogen. Nee, nee. Kom zeg. Nee, niet echt. Of echt niet. Echt niet. Echt niet. Oké. Okay. Nou ja, dan kun je ook niet huilen. Nee, uh, nou, nee. nee Maar een man mag niet huilen. He? Zij vader hem al, altijd al. man mag niet huilen. Maar ja. uh, cultuur... Hebben we nog wat? Ja, ja, Volgens mij heb je nog wat. Ja, ik heb nog wat. Alleen ik, ik moet het er even op zoeken. Ja, maar dat gaan we wel uh, doen natuurlijk. Ja, kom op nou. Want we gaan nog even naar het Kennemer Theater in Beverwijk. Oh. musicalgroep De Kast. Oh, die... Musicalgroep De Kast brengt al jaren semi-professionele musicalproducties in het Kennis Theater in Beverwijk. Na succesvolle producties als The Beauty and the Beast, Zorro, Cabaret en Legally Blonde, staan ze nu in het theater met het spektakelmusical Drie Musketeers. Deze productie is gebaseerd op de oorspronkelijke productie van Stage Entertainment. De kast heeft van Stage Entertainment een amateurlicentie verkregen... en gaat hem dus nu doen in het Kenheimer Theater... Uh, donderdag 31 mei om kwart over acht. Dan nog op vrijdag 1 juni om 8 uur... treedt in het Mosselzaadje op de accordeonist Vincent van Amsterdam. Misschien wel de beste die er te vinden is. Hij speelt er een programma met werken van Edward Kriek... Uh, en Alois Salinen. Die ken ik dus niet, maar uh, gaat het voornamelijk, uh, vooral zien en horen op vrijdag 1 juni in het Mosterstraatje. Dan nog eventjes uh, nog eentje. Uh, Shockrocker Marilyn Manson, Manson komt 30 mei, vandaag dus, uh, naar de klassieke zaal van de Philharmonie in Haarlem. Voor een concert gepresenteerd door het patronaat. De Amerikaanse artiest bracht afgelopen oktober zijn tiende album uit. Heaven Upside Down en is daarop weer te horen met de snerpende industriële metal die hem midden jaren 90 groot maakte. De plaat klinkt echter fris en gemoderniseerd door elektronische geluiden van nu. Controverse blijft zijn handelsmerk, maar veel belangrijker is dat hij zijn satanistische provocaties verpakt in meeslepende metal die schittert in al zijn duisternis. Het is een voortprogramma van INK. Uh, even kijken hoe laat begint het. Uh, de zaal gaat om half zeven open. Maar uh, er staan al een hele rij voor de deur. Want iedereen wil op tijd naar binnen. Tot zover even dit, dit blokje cultuur. Nou, dan we die voor die rijen die er staan ze die allemaal een radiootje aan de oor hebben Sweet made, is... <laughs> dit is hem Anders dan de Eurythmics, hè? <laughs> zo. Nou, ben jij niet altijd een fan van een, uh, een cover? Dacht ik. Nee, nou ja. Ik kon ze hard niks anders vinden. Ik, ik vind ook niet zo'n muziek voor dit programma eigenlijk, hoor. Dus als ik eerlijk ben... Maar... Nee, maar het is ja, maar... cultuur. De liefhebbers die je hiervan houden, die kunnen er bij geen lompen, maar zware metalen terecht. <laughs> dat is metalprogramma op dinsdagavond. Zo. Ik ben heel Mooi. benieuwd hoe dat vanavond eraan toe gaat. Ik ben er zelf niet bij. Nou, ik, het is wel een heel groot contrast. Als je dus nagaat, die, die mooie zaal van het, van ja. het, het concertgebouw of van de Philharmonie. Echt een prachtig opgeknapte zaal ook. Helemaal echt in de klassieke stijl. En dan deze muziek. En ik, ik zal het heel eerlijk zijn. Ik ja. denk niet dat het daar goed gaat klinken. Nee, waarom niet? Nee, omdat het is geen zaal voor, elektronische, voor zware elektronisch versterkte muziek. De, de, de akoestiek bedoel je? De akoestiek. Ah, is, nee, ik, ik, ik denk dat dat niet mooi gaat klinken. Maar zomaar. toch hebben ze ervoor gekozen. Om, ja, dat uh, te... zal waarschijnlijk zijn omdat het. Uh, dat de, kleine, de zaal van het patronaat niet uh, het aantal mensen kan nee, nee. Uh, bevatten die dit soort bands dan toch oproepen. Wist je trouwens dat, dat zijn kleedkamer speciaal voor deze gelegenheid helemaal zwart geschilderd is? Ja, het is niet er Het is toch heel apart, hè? He? Ja. Maar ik, het, ik, ja, ik zou maar het gevoel... Ik, ik ken de zaal natuurlijk vrij goed. Hoewel ik eerlijk moet zijn dat dat de oude zaal was. Maar daar, daar was elektronisch versterkte muziek... nou niet bepaald, nee. bepaald een pretje om, om naar te luisteren hoor. Dat, dat galmde nogal en, en het werd gauw te hard. Maar ik hoor. denk voor de fans die er nu uh, buiten uh, nog staan... dat het eigenlijk voor hun niet zoveel zou uitmaken. He? Gewoon nee, lekker, lekker ook niet. keihard knallen. Maar goed, die gaan lekker knallen vanavond. Ja. Marilyn Manson dus in Heel veel de plezier. Philharmonie. Wij wensen u een fijne avond. En nu nog even wat cultuur. Ja, want we hebben nog even een paar dingetjes. We gaan nog even naar de uh, Stadschouwburg uh, in Haarlem. La Superba. Wim Opbroek en Angela Schijf spelen de hoofdrollen uh, in La Superba. Ilja Leonard Vijver ontving voor de uh, adembenemende loszang... op zijn woonplaats Genua de Libris Literatuurprijs 2014... Toneelgroep Maastricht maakt er, uiteraard verrijkt met live muziek uit Italiaanse operas, een weergeloze the theatrale reis van. Een verliefde schrijver dwaalt door de labyrinthische stegen van Genua, die een kleurrijk scala aan de bewoners herbergen. De alcoholist, de rozenverkoper, de illegaal. Allen zijn op zoek naar een mooier en beter leven. Uh, La Superba dus. Dan nog een keur aan Nederlandse artiesten zullen zaterdag aanstaande hun opwachting maken... met een avondvullend programma in Zandvoort. Het festival is opmerkelijk te noemen, vooral omdat er in Zandvoort nog nooit... zoveel artiesten bijeen zijn geweest op één avond. Nou ja, vroeger dan natuurlijk wel met uh, de jazzavond uh, in Zandvoort. Hè? Maar deze natuurlijk allemaal uh, Nederlandse artiesten. line-up met optredens van Wesley Bronkhorst, Dario, Dries Rolfink... Is dat die man met het gele zwembroekje? Uh, Mike oh. Peterson en Danny Vroger. Mart Hoogkamer, Mick Harren en Tom Haver. Ik ken ze niet allemaal, maar misschien u wel. Feestzanger Irvine en Sydney Bischoff zullen hun beste nummers ten gehore brengen op het raadhuisplein in Zandvoort. De organisatie verwacht een grote toelop. En voor deze gelegenheid zal de rotonde worden afgesloten vanaf 6 uur. Ik zag nog een berichtje binnenkomen dat iemand uh, wel aan het luisteren was, maar. Vergeten was wanneer de schaap scheerdag was. En dat is zondag 3 juni van 10 tot 4 uur aan de Zeeweg 12 in Overveen. En we zijn er doorheen. Zo. Nou, dat is leuk dan. dan. Ja, toch? Ik, uh, ik ben verschrikkelijk blij dat ik zaterdag niet in stand voor ben. <laughs> dat is schrikkelijk. Ja. Nou ja, het is goed. wel gezellig zijn men Ja, nou nee, ik, ik, kan, ik, ik, ik kan niet tegen dat soort zangers weggaan. Ah ja, gewoon biertje erbij, drankje. Nee Nee, ik blijf lekker in Beverwijk. Ik ga, okay. ik ga lekker voor oude, Lekker plaatjes draaien. Plaatjes draaien, ja, viniel. in mijn stamkroegje. Nou, leuk. Want we hebben in Beverwijk weer de vers en thuismarkt zonder aanstaande zaterdag. En dan ga ik weer lekker vanaf 5 uur weer plaatjes draaien. Lekker ouwe, wijn. Ja, ook, ook leuk. Oude. En hier ga je niet naar het schaapscheren toe? Nee, ik heb me vanmorgen al geschoren. Oh, oké. Okay. <laughs> Jij gaat er een heel klein jasje van breien, denk ik. Bad news, bad news. Come to me where I sleep. Turn, turn, turn again. Say one of your friends is in trouble deep. Turn, turn to the rain and the wind.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 is Dan band hij in de jaren 70, 60 en 70 eh, toch wel aardig bekend was. Niet zozeer dat ze grote hits gehad hebben, maar eh, toch zijn er veel mensen die ze kennen. In de mensen in het, eh, zeg maar een beetje het folk rock idiom. Eh, prachtig muziek. Fairport Convention heet de band. En eh, nou, ik vond het wel apart. Ik denk gewoon af en toe is wat leuks er tussendoor. Dit heet eh, eh, Percy's Song, dus Fairport Convention En uh, even naar de klok kijken. Nou, ik kan er nog eentje doen. We gaan even naar de bank. We gaan even naar de bank, Ron. Ja, we gaan naar de bank toe. Ja, we gaan even naar de bank. Welke bank? Uh, weet ik niet. Uh, ik ga aan de hand van de Commodores. Ah. Going to the bank. Woo! Dat wordt de laatste voor vandaag. Dat gaat snel, hè? Vreselijk.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 far, because she won't feel so beautiful when they repossess my car. Ik sta rood. <laughs> ik ga niet eens maar meer. Geld meer. Kom naar de bank. Want ik extra rood. Aan met de bank. Ik krijg geen geld meer. Kom naar de bank. Maar ik sta rood. Jij ook? Uh, ik weet niet wat voor kleur het is, maar ja, dat maakt niet uit. Donkerrood. Krijg toch niks meer. Diep donkerrood. Alarmrood. De alarmrood. Kan ook. Ja ja. De, de, de alarmlichten gaan op brand als ik richting de bank loop. Ja, ja. Nou, dat valt wel mee. En dan had de deuren elektronisch in het stot. <lacht> ja, niet meer komen. Dan neem ik nee, hem. komen. Nee, dan neem ik niet meer komen. Nee, meer. Nee, meer. Deur neem. Ja. Nee, maar ik heb mijn geld opgenomen. Want ja. nee, ik, ik ga lekker op vakantie, inderdaad. Ja, maak me, me maar weer jaloers. Maak me maar weer jaloers. Jij zit gewoon gezellig in je stamkroeg. te draaien is ook leuk. Ik ben leuk op vakantie. Ben er hard aan toe. Ja. Waar wil je naartoe? Nou, zo ver mogelijk weg. Maar goed, jij gaat uh, Trumpootje haken, heb ik gelepen. Ja, dus uh, gaan we doen. Komt dat komt helemaal goed. We gaan cultuur schuiven in New York. En daarna komen oh. we terug. Hebben ze daar cultuur dan? Dat, uh, nou ja, uh, Broadway, uh, noem maar op. Ja, dus is zat te doen daar. Ja, ja. Musea, prachtige musea daar. Oh. Nee hoor. Nou, ik ben even twee, tweeënhalve week ik weg. En daarna nou, moet ik jou dan. weer uh, vervelen, nou. Ruud. Nou, dan ga ik weer. <laughs> Oh, altijd even leuk hier. Hij zit er uh, weer op voor vandaag, namens heren. en heren. Uh, bedankt voor aan... uw geduld. Ja, bedankt voor uw geduld <laughs> vooral. Bedankt aan Ron voor al zijn uh, humoristische en vooral culturele bijdrage. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. En, en uh, uh, nou, Fijne vakantie dan maar. Dank. En uh, nou, tot over twee weken. Hè? Ja, zeker. Jij bent hier volgende week wel toch wel, hè? Ik weet het nog niet. Ik denk het wel. Oké. Okay, nou. Kijken wie ik als uh, sidekick kan versieren, volgens mij. Ah, iedereen staat in de rij te trappelen ja, ik denk het. om met jou te mogen werken. Wat een oh, feest. Woe. Dan denk ik niet. <laughs> Allemaal de groeten. Ja, de groeten. Dag.